Ismaël de Bruyne met het NOS Journaal. Alle 18 slachtoffers van de mesaanval gisteren in Hamburg zijn in stabiele toestand, zegt de Duitse politie. En er waren vier mensen in levensgevaar, ook hun gezondheid is inmiddels stabiel. Een vrouw stak gisteravond op een perron van het Centraal Station van Hamburg... willekeurig in op reizigers. Zij kon snel worden gepakt. Het is een Duitse vrouw van 39. Volgens de Duitse politie zijn er concrete aanwijzingen dat ze een psychische aandoening heeft. De vrouw wordt vandaag voorgeleid. Het Centraal Station van Hamburg is een van de grootste stations van Duitsland. Bij een woningbrand in Londen zijn vannacht een vrouw en drie kinderen omgekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in de wijk Brent in het noordwesten van de stad. De politie in Londen heeft een man van 41 opgepakt die daarmee iets te maken zou hebben. Hij wordt verdacht van moord. Het is onbekend wat zijn relatie is tot de omgekomen vrouw en kinderen. Tientallen brandweerlieden hebben het vuur in Londen geblust. Door de brand zijn twee rijtjeshuizen helemaal verwoest. De wegwerkzaamheden aan de A1 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Diemen zijn een dag eerder klaar dan gepland. Het stuk snelweg gaat morgenochtend om 5 uur weer open. De Rijkswaterstaat begon twee weken geleden met de werkzaamheden op de A1. Er is 4 kilometer asfalt vervangen en er zijn geluidsschermen gerepareerd. Volgens Rijkswaterstaat is het werk soepel verlopen en kan de weg daardoor ook eerder open. Voetballer Ryan Gravenberg van Liverpool heeft na het winnen van de Engelse landstitel opnieuw een onderscheiding gekregen. De middenvelder van 23 is uitgeroepen tot de beste jonge speler van de Premier League van dit seizoen. Gravenberg heeft een goed jaar achter de rug. De oud Ajaxiet beleefde zijn doorbraak in Engeland onder de nieuwe trainer van Liverpool, Arne Slot.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu, Entertainment for You. Ik ben young en liever, wat is je naam? Waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Alsjeblieft Schatje ken mijn naam Waar kom ik vandaan? Shafiq Roman Zeg me alsjeblieft Go, wat is je naam? Waar kom jij vandaan? Want je drink, man? baby, ik ben jong en Go, wat is je naam? Waar kom jij vandaan? Want je drink, man? Baby, alsjeblieft God, je kent mijn naam, en waar kom ik vandaan, daar van onderaan, baby is zo'n freak, daarom ga ik door het midden heel diep, zat om te beginnen, wees lief, al die duimen zo mijn niggas ik vliegen. en ik laat je neven zitten no way, Zat je zag me bij jou oké, okay. want vanavond gaan we, ja vanavond gaan we, oh yeah yeah zeg maar want to Want to drag, I've been all I need. I need. Take many love, girl. Can't you see? You see? for Don't tease me. And I seek fault, my please. Don't leave. Job and I'm safe. was Mr. Lonely, what do we are, who we See you make a bad man we'll fall in love. Can it and I'll let you not? Can I stay your love? Man. D-Draw.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 On the bridge, at the squad, saying, oh, my God. Peace and the guys make the drop, yeah. Oh, my God. Oh, wow. On the bridge, at the squad, saying, Oh, my God. Oh, wow. En die kruis met die drop hey, yeah. Ben het jongs, ben het doms, ben met iedereen Poel op met een gang, ik kom niet alleen Sta in de tel voor mij, geen probleem Druk op het toetsel uit mijn systeem Dollen of dommer dan ook door zijn game. Ze blijven proberen, maar zie er geen een Jong volwassen, maar zoals nog een spleen Chick zo lastig als een blok op mijn been Ik heb geen idee waar ik dit met doe lijk, maar ik wil alles binnen Afzienbare tijd, is je liefie? Jongen uit de ijstijd, ja af en do op je tijdlijn. Met een squad full met guidelines, fake news show. It's a fine line, finesse and hele fine wine shit. That is on my mind. Oh my God, Honey bitches checking out the squad, saying Oh my God. We zijn die guys met die drop, yeah. Oh my God, Honey bitches checking out the squad, saying Oh my God. We zijn die guys met die drop, yeah.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 Bye. My... Yeah, get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 Stroomen. Voel ik de passie en het vuur naar boven komen. Zonder gevoel is lekker, maar blijft toch wel apart. Als ik aan jou denk.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 Again. Ja ik wist het Jij hoeft niets meer te zeggen Of uit te leggen Ik weet genoeg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 Met rust, het is te laat. Het ritme, het ritme, ritme van ZFM.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 Jij sloeg andere wegen in, wat er ooit aan moois is opgebloeid, heeft nu voor mij geen enkele zin nee, maar...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 Hook okay, you, man! I'm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 Zoveel geluk gevonden De sterren bleven stralen Voor ons al zoveel jaren Muziek maakte ons één En vrienden voor het leven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 Al zoveel jaren, muziek maakte ons één en vrienden voor het leven.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 verwacht dat wij elkaar weer tegenkwamen. Duizenden verhalen, beleefd. Remember day one And I'll be your mom Van Zandvoort Jij weet dat ik van je hou Het is buiten kijk. een mooie vrouw met een prachtig lijn.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 See?